Op het WK Allround Schaats in Moskou is de 500 meter bij de mannen gewonnen door de Pool Brodka. Koen Verweij werd tweede, de Noordbukko eindigde als vijfde, Jan Blokhuizen zevende en Sven Kramer eindigde op plaats acht. Bij de vrouwen werd de 500 meter gewonnen door Christine Nesbitt. De Canadees bleef alle anderen ver voor. Tweede werd de Russin, Lobisheva en Irene Wust eindigde als derde.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 Zo aan het begin van de nieuwe uitzending van Sontvoort op zaterdag. yo, de Human Nature. En daarmee werd het 7 over 2. Een hele goede middag. F voor Zandvoort en de regio. En dat zeg ik niet alleen tegen onze luisteraars, maar ook tegen mijn collega Albert-Jan. Goedemiddag, Albert-Jan. Nou, welkom thuis, Rob. Ja, dankjewel. En wat heb jij een mooie koptelefoon vandaag. Dank je. Ja, ja, ja, ja. Daar heb ik ook erg veel voor moeten lobbyen, hoor. Ja, maar... ja, maar hij staat je goed, hoor. Het is gelukt. Ja, luisteraars, weer wederom drie uur live vanaf het Gasthuisplein uh, Zandvoort op zaterdag in de vertrouwde opstelling. Met Rob achter de knoppen en ik aan de tafel. Uh, wat gaan we uh, vandaag doen? Zoals u van ons gewend bent, beginnen wij, wij om half vier de even. Agenda. Dus ik zou zeggen, houd u vast pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u zegt, daar wil ik heen. Om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. En rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En de naam die luistert naar T Tiani of Tigani. De Tigani. Tigani, hè. Ja. Nou, kwart voor vijf hebben we een probleem. Gedicht van de week. We hebben er twee. Oh. Eén gaat over carnaval en één gaat over tulpen. Dus uh, misschien dat ik ze wel aan elkaar plak en dat ik ze allebei doe. Mooie combinatie maar, toch? <laughs> ja, verder natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Uh, we kijken uh, even vooruit naar het kindercarnaval in de Krocht. En daarvoor zou uh, Maurice Mulder langskomen. En die kan ons alles vertellen over het kindercarnaval. Laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws. En mocht de uh, act uh, actualiteit daar aanleiding toegeven, dan uh, gaan we natuurlijk uh, schakelen uh, naar uh, onze prinsen. Uiteraard. Als er, als er ontwikkelingen uiteraard. zijn Maar houden het in de gaten Albert Jan En we hebben natuurlijk veel muziek en veel verzoekjes hè? Heel veel verzoekjes vandaag En de eerste is al meteen een verzoekje Speciaal voor Marijke is hier Jackson Brown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 That's a sound they'll never know I'll Roll them cases out and lift them amps And haul their trusses down and get them up them ramps Cause when it comes to go before you come from my Nou is wel even de vraag Albert Jan of mijn deze plaat wel gehoord heeft. Wat is een sms me net? Waar zitten jullie in nou? staan? Waar kan ik jullie vinden? Nou, dat zijn de vaste luisteraars van CFM, daar houden we van. Jordi <laughs> Jackson Brown en Stee. speciaal verzoek gedraaid bij Sanford op zaterdag. En het is tijd voor een bericht, Albertje. Ja, allereerst, uh, nou ja, de discotheek Fame, jou wel bekend? Ja? Ja, die gaat, uh, die gaat uh, de deuren sluiten. na een slecht jaar. Discotheek Fame aan de Haldenstraat in Zandvoort sluit haar deuren. Dit maakt de eigenaar Dave Douglas deze week bekend. Afgelopen weekend heeft de discotheek zijn laatste feest gegeven. Een combinatie van factoren heeft Fame doen besluiten om de handdoek in de ring te gooien. Dave Douglas stond op.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 ...in plaats van vijf uur. Gedurende deze twee jaar zou de controle... ...zich vooral richten op overlast vanuit het horecabedrijf. Daarnaast heeft Veen in dit kader... ...een verplichte muziek-geluidsbegrenzer moeten plaatsen voor haar, op haar boksen. Volgens de gemeente heeft de sluiting niets te maken met een overtreding. De vergunning van Veen is inderdaad voorwaardelijk ingetrokken. De sluiting is niet het gevolg van een nieuwe fout. Al dus de gemeente. Nou, de leegstand lo loopt wel op op deze manier. Ja, ik vind het toch een zonde... Ja, maar goed. Regels en regels, hè Het is helaas niet anders. Maar goed, we draaien gewoon ook lekker muziek hè? op de zaterdagmiddag, Gabo Jan. Gaan we gewoon. Om. Hier is mijn vriendin weer, Carol Emerald. En back it up. stop op de zaterdagmiddag van CFM En de zon gaat weer schijnen Jazeker Ben benieuwd hoe het weer de komende dag gaat worden Dat wordt zo meteen om half drie bij CFM Als eerste audio Emerald En back it up gevolgd door John Major En waiting on the world to change Was het uh, weer een verzoekplaat of niet? Uh, deze ja van mij En nou, <laughs> voor okay. ja, Nee dat mag ook hoor een keertje nee, maar We hebben er nog genoeg uh, op, op stapel liggen Als ik hier zo die lijst bekijk Dan moeten we nog heel wat verzoekjes uh, doen We gaan de... ons best doen nee. En een beetje carnaval hè, vanmiddag dat mag jij voor je rekening nemen. Is goed, komt er goed. Goed, allereerst nog even, uh, liefhebbers van uh, culinair Zandvoort... Uh en voor deelnemers ervan, want dit jaar zal culinair Zandvoort voor de vierde keer plaatsvinden op het Gasthuisplein. Deze keer zal het weekend van 1, 2 en 3 juni, schrijf maar vast op, 1, 2 en 3 juni, het lekkerste weekend van het jaar worden. De inschrijving voor deelnemers is geopend. Enthousiaste horecaondernemers kunnen zich tot 21 februari aanmelden bij de organisatie. De voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang en het belooft opnieuw een fantastisch evenement te worden. Wanneer er meer inschrijvingen binnenkomen dan het aantal beschikbare plaatsen, zal er een lood plaatsvinden. Ieder ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. Wel is het zo dat de ondernemers die voor de editie van 2011 waren uitgelood, verzekerd zijn van een, van een plaats. Mits zij zich inschrijven natuurlijk. De organisatie heeft het recht om plaatsen toe te wijzen in het belang van het evenement. Aanmelden kan via info zandvoortnl info zandvoortnl of op wwwculinaire zandvoortnl Hoef je die? Dus uh, via de website kunt u tevens in het bezit komen van de voorwaarden. Dus 1, 2 en 3 juni zetten we vast in de agenda Culinair Zandvoort. Het is altijd enorm gezellig, dus ik zou je heel snel gaan inschrijven als ik jou was. Zo dadelijk het CFM weerbericht: meneer Steve Winwood. Hier is high love. bij CFM op de zaterdagmiddag je luistert naar Soft op zaterdag bij het tot aan 5 uur vanmiddag met zoals gebruikelijk om half drie het CFM weerbericht CFM Zandvoort weerbericht en daarvoor is aangeschoven hij mag <lacht> nog tot april doen Albert Javos, want dan is Lex van de Horen weer terug ja, ik, ik, ik, zie met, uh, ik hoop dat het gauw april wordt want uh, ja, dat is de enige echte weerman uit Zandvoort hè, onze eigen Lex maar goed, maar gaat, wat gaan we vandaag doen uh, vandaag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Vooral later vanmiddag regent het flink door. De zuidwestelijke wind is duidelijk aanwezig en waait in de polder vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6 en aan zee hard windkracht 7. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 8 of 9 graden. Vanavond valt er nog wat lichte regen, maar komende nacht blijft het droog en klaart het geleidelijk op. De wind draait naar het noordwesten en is over land matig windkracht 4 en aan zee krachtig windkracht 6. En de temperatuur daalt naar ongeveer 1 à 2 graden boven het vriespunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er valt ook een enkele winterse bui. De noordwestelijke wind waait matig en aan zee krachtig windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Wat bedoel jij met de wintersbui? Niet weer sneeuw, hè? Nee, nou, wacht maar, wacht maar. Zondagavond en maandagnacht is het vrij helder en daalt de temperatuur tot 1 of 2 graden onder het vriespunt. De wind waait matig en draait naar het westen. Maandag is het prachtig weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind windkracht 4 tot 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt weer af naar Waarden dicht bij het vriespunt. De zuidwestelijke wind waait Krachtig, windkracht 4 tot 6. En Dinsdag overheerst de bewolking en valt er later op de dag wat lichte regen en motregen. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. En tot zover het weerbericht voor de komende dagen. Wil je het weer nalezen? Ga je gewoon even naar in internet: www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En we zeiden het al: het is carnavalsweekend. Weekend. Ja. Komt de eerste een klein beetje carnavalsplaat wel aan, hè Albert-Jan? Ja, dus een verzoekje. Hè? We draaien weer op een verzoek. Ja, dus we moeten hem wel draaien. Hier is Guus Meulers en Kedenkedeng, oftewel Pespoor. Kedenkedang, Kenengedenk, Kenkedang, Daar haal ik van, omdat ik nu tien minuten minder bij me kan. Krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een. Krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er krijg De trein gaat alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest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 Bij jou slapen, jij woont bij het En s'nachts, lala. Gaat het ritme door. Krijg er een, krijg er een, krijg er een. Oeh, oeh, krijg er een, krijg er een, krijg er Krijg ik krijg een. ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl See Al weken geleden over met een aantal luisteraars van CFM. Die muziek van Spargo blijft toch wel leuk, <laughs> hè? Gewoon. De Nederlandse band Spargo. Nou, ze zijn al een hele tijd eh, niet meer hoor. Maar dit was toch een van hun grootste. Het was wel leuk, Het was een hele lange slungel met een heel klein meisje. Dat ja, ik nog nee, wel. klopt, klopt. Ja. Je hoorden: You en me op de Samfordse Radio. Ja, normaal gesproken voetbal, maar dat is er vandaag niet. Nee, want uh, Joop, uh, je hebt Joop aan de telefoon gehad. Iedereen zit natuurlijk nu te wachten op het live verslag van uh, de voetbalwedstrijd. Maar wat is er aan de hand, uh, Rob? Het veld uh, is afgekeurd. Gewoon nou. te slecht om op te spelen. Klaar, dan houdt alles op. Dus Joop heeft een vrije dag. Heeft een vrije dag. Volgende week hopelijk wel weer voetbal. Goed, enkele weken geleden melden we al dat er een bijeenkomst zou zijn voor ten aanzien van de kermis, waarbij omwonenden hun grieven kenbaar konden maken, want de kermis in Zandvoort wordt deze zomer in principe op dezelfde plaats gehouden als vorig jaar, het Badhuisplein en de Boulevard de Vauvage. Dat bleek maandagavond op een informatieavond voor direct betrokkenen bewoners en ondernemers. Uit een aantal suggesties die tijdens de informatiebijeenkomst werden gedaan, is na de definitieve vergadering met kermisexploitant Duursma een compromis voortgekomen, evenementencoördinator Hilly Jansen weten namens de gemeente. Gepoogd gaat worden om één of twee attracties richting Holland Casino en Hotel Zuiderbad op te schuiven. Ook zal de wethouder bij de vergunning vaststelling nog kijken naar de sluitingstijd van de kermis. Wellicht dat hij teruggaat naar 12 uur s'avonds. Want het was natuurlijk wel vervelend. want... Het voor al die appartementen stonden die hele hoge attracties. Dus die keken dus recht die appartementen in. Ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment vervelend is. Ja, ik las op de site uh, Vandaag.nl slash Sanford dat toch heel veel mensen daarop tegen zijn. Dat de kermis daar staat. Ja. Dan zeggen ze, dan ga je naar het strand en dan moet je eerst door die herrie heen en noem maar op. Ja, zo zeg altijd wel en niet wat niet even natuurlijk. lekker naar het strand. Maar goed. Maar goed dat er een compromis is gesloten en al die grote evenementen wat naar links opschuiven zodat de mensen in de appartementen vrij uitzicht blijven houden. Gelukkig blijven we wel de kermis houden. Dat in de ja, dat raak, is voor ja, dat is absoluut goed. Weer een van jouw favorieten. Hier is Cher, Walking in Memphis.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 Zou zomaar uit het programma The Voice of Holland kunnen komen En toen de tijd hadden we ook allemaal van dat soort programma's op tv En dan kwam deze band uit Star Maker en Damn I Think I Love You Het is uh, tien voor drie geworden Albert-Jan, hebben we uh, nog een uh, kort berichtje? Ja, nou ja, ik ben blij dat je er weer even bij bent Want je hebt een nieuw speeltje hè? Ja, ja, ja, ja. nou is het uh, moeilijk hoor Nieuwe telefoon Ja. En maar uh, maar en... er zit geen gebruiksaanwijzing bij dus, uh, ja, Maar gelukkig wel... heb ik Pascal dan nog maar weet je wat tegenwoordig heel veel gebeurt? is dat dat, dat dat scrabbelen op de telefoon, doe je dat ook al? Ja, nee, dat uh, probeer ik te installeren, maar ook dat lukt dus niet. <lacht> Goed, maakt niet uit. <lacht> want uh, er, stond, er stond van de week in de, in de Telegraaf. Want het onderwijs zou beter moeten aansluiten op de ontwikkelingen die de Nederlandse taal doormaakt als gevolg van de nieuwe media. Zo zouden uh, docenten bijvoorbeeld met hun leerlingen het populaire spel Word... Wordfeute? Hoe spreek je dat uit? Ja, Wordfeute. Ja, word <laughs> Kunnen gaan spelen. Daarvoor pleitte Hans Bennis, hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, kan je nagaan. Dus, hè, die nieuwe, die nieuwe ontwikkelingen, een scrabble op de telefoon. En dat, dat in de klas. Nou, het gaat, moet toch niet gekker worden? Vind Geweldig. Nou. Ja. En gisteravond ook. Ik bedoel, we zaten even een biertje te drinken. En uh, je, niemand praat meer met elkaar. Iedereen zit met dat ding te kijken. Nou, Vorig weekend uh, waren wij een weekendje weg. Ja. De meeste foto's zijn uh, trouwens te vinden op uh, Facebook. Dus okay. Voor de mensen die dat hebben, die kunnen de foto's gewoon uh, nakijken. Uh, volgens mij hebben jullie geen zinnig woord met z'n allen ge ge ge gewisseld. Er werd weekend. heel veel geskrabbeld uh, dat weekend. Ja, nou. En ik had het ineens ook door, ik moest meteen een nieuwe telefoon hebben. Weet je, ken je dat zo? <lacht> maar gelukkig is hij vandaag binnengekomen en na nou nog leren om te gaan met dat ding. Nou, dat, dat trekt er maar een week vooruit, hoor. Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar goed, zo zal allemaal goed dan Ben, komen ik, ben op, ik weer een vriend, vriend armer <laughs> Nee, nee, nee, nee. Heb jij ook weer feut of ik niet? Ik niet, ik niet. Jij nog niet. En nou, zeker als ik een biertje ga drinken, dan gaat dat ding uit. Snel gaan installeren dan, want dan kunnen we tegen elkaar spelen. Kaas voor 64 punten. Nou, dat lijkt me wel wat. Hier is Koppleter samen met de Buena Vista Sausa Club. Nou, de techneut loopt net weg. En ja, wat, gebeurt mooi, wat gebeurt er? Het gaat er mis. En hij loopt in één keer uh, gewoon vast. Goed, nou dat kan even gebeuren, Albert Jan. Maar uh, ja. we krijgen hem wel weer aan de praat, hoor, denk ik. We draaien hem gewoon even opnieuw. Kijken of hij uh, dan beter gaat. Hier is complete samen met de Buena Vista Social Club. En klaks. We zijn alweer aan het einde van uur 1 van Salmfort op Zaterdag. Maar niet getreurd, Albert Jan. Nee, want we zijn zo, zo meteen gewoon. Weer we, zijn zo vrolijk, we zijn zo vrolijk. We zijn vandaag zo vrolijk. Zo dadelijk nog twee uur lang Salmfort op Zaterdag. Met nu Makkinburton Hill.